Links voor met de big boys Je flik vlooit met de chick, maar je weet nooit Vliegt hoog, maar je daalt als een bitcoin Alles wat ik spit, nice, alles wat je spit, nooit Hard als gewapend beton Elke plaat die ik maak, nu die knapt als je nooit. Als je twijfelt aan mij, ben je hartstikke dom Mie jongens in het zwart, vrouwen dan, hekker golf Geen pil is te groot als die past in je mond De avond is jong, maar de nacht is van ons Jong, maar de nacht is van ons De nacht is van ons Mijn jongens in het zwartfouwe gekropen. Klap als, long. Klap als je mond. Klap als je mond. Het gewapen beton. Geen pil is de groot als hij past in je mond. De avond is jong. Vaag in mijn kop, zet me trots aan de kant en ik raap hem niet op Heb een stem in mijn hoofd en hij laat me niet los De avond is jong, maar de nacht is van ons Niet bang voor politie, daar lachen we om Capuchons op en we vallen niet op Geen pil is te groot als die past in je mond De avond is jong, maar de nacht is van ons Indoor, links, voor met de big boys Je flikt flooit met de chick, maar je weet nooit Vliegt hoog, maar je daalt als een bitcoin Alles wat ik spit, nice, alles wat je spit, mooi hart was gewapend, betrokken, elke plaat die ik maak nu Macht is van ons. Elke plaat die ik maak nu die klapt als je mond Geen veel is te groot als die past in je mond De avond is jong maar de nacht is van ons Elke plaat die ik maak nu die klapt als je mond Man van het volk, heb mijn hart op het kom hij is in het zwakspouwe drank Hekken krom, geen is grond, past in je mond